11 uur, Herman Vriend, met het NOS Journaal. In het Brabantse schijndel lijken opnieuw menselijke resten te zijn gevonden bij de Zuid-Willemsvaart. Vissers vonden vanochtend aan de waterkant iets dat veel lijkt op een deel van een ruggenwervel. Donderdag werden in dezelfde omgeving ook lichaamsdelen gevonden, waaronder een deel van een been. Gisteren hebben de politie en Rijkswaterstaat in het water verder gezocht, maar toen werd niets meer gevonden. Hulpdiensten en andere organisaties houden vanochtend een grote rampeoefening in de Drontenmeertunnel, De nieuwe spoortunnel die Flevoland verbindt met Overijssel. Eind dit jaar wordt die in gebruik genomen. Bij de oefening wordt gedaan alsof er een trein is ontspoord. Er wordt onder meer getest of de twee veiligheidsregio's Flevoland en IJsseland goed met elkaar samenwerken. Er doen meer dan 300 mensen mee aan de oefening. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vijf militanten opgepakt... die in het bezit waren van 10.000 kilo explosieven. De bommen lagen in een vrachtwagen onder een lading aardappelen. Er zijn berichten dat de vijfde explosieven wilden laten ontploffen... op drukke plaatsen in Kabul om veel slachtoffers te maken. Drie van de militanten komen uit Pakistan, de andere twee zijn Afghanen. Ze zouden deel uitmaken van het Haqqani-netwerk... dat verantwoordelijk wordt gehouden voor een reeks aanslagen in Afghanistan. Het Britse bedrijf Eviva Investors heeft gisteren een ontslagbrief voor één lid van de staf per ongeluk verstuurd aan alle 1300 medewerkers. Bijna een half uur later werd de fout ontdekt en een excuus verstuurd. Volgens de leiding moet iedereen begrepen hebben dat het een vergissing was. Eviva heeft vestigingen in 13 landen. In januari werd bekendgemaakt dat het bedrijf 160 mensen zou ontslaan. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met veel buien, maar ook opklaringen. In de loop van de dag neemt de kans op onweer toe. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen en ook de dagen daarna houdt het wisselvallige weer aan. Maar later in de week wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn het hele weekend werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Nu staat er al 12 kilometer tussen Gouda en Woerden en die file geeft veel vertraging. Verkeer vanuit Den Haag naar Utrecht kan het beste omrijden via Amsterdam en kom je vanuit Rotterdam rij dan om via Gorkum. Door de file op de A12 loopt het ook vast op de N11 in de richting van Bodegraven. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer. Vluchtboeken. Hotel erbij. Kom Vliegwinkelen op vliegwinkel.nl. Opium, de kunst- en cultuur talkshow met Kornel Maas. Het culturele hoogtepunt natuurlijk van deze afgelopen week. Verrassende gesprekken. Oh, hè? Dat vond ik echt een van beeld. Dat ja. vond ik al een beetje verzijden. En ja. swingende muziek. Opium vanavond half elf bij de Avro. Nederland 2. Boek ook je KLM-tickets op vliegwinkel.nl Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak-examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl Dit is Radio 1. Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman. Goedemorgen. Zonder Margriet Vromans vandaag. Crisis en vertrouwen. Dat zijn de trefwoorden vanochtend. We hebben het over Europa, Limburg en het katshuis. Aan tafel twee euro Corine Woortman van het CDA. Zij is financieel specialist onder meer. Hans van Balen, hij is de delegatieleider voor de VVD... in dat Europees parlement en van de Socialistische, vanuit de, en van de socialistische Partij... uit de Tweede Kamer zit hier, Ewout Eerkang. Uh, goedemorgen allemaal. Goedemorgen. En uh, voor wie wil weten dat het allemaal waar is wat ik zeg... troskamerbreed.nl. daar kunt u ons uh, zien. Zoals altijd uh, kijken we even in de zaterdagkranten... en dan valt ons oog op... Uh, de voorpagina van de Telegraaf, en die verrast ons zo vlak uh, uh, in het voorjaar, aan het begin van het vakantieseizoen: weer paspoortcontrole binnen de Europese Unie, het Schengen-verdrag dat zou tijdelijk opgeschort kunnen worden. En het Schengen-verdrag dat is een uh, verdrag waarbij... een groot aantal landen binnen Europa heeft afgesproken... dat wij bij de grens gewoon door kunnen lopen... en niet het paspoort hoeven laten te zien. Mevrouw woordman, als ik het goed heb... heeft u uh, de afgelopen dagen nog contact gehad met uw uh, Duitse uh, collega's. Um, uh, hoe zit dat precies? Gaan wij... Uh, weer gecontroleerd worden bij elke grenspost? Duitsland, Nederland, Frankrijk, België, hoe zit dat? Nou, we hebben het inderdaad ook gehad over de, uh, uh, over de Schengenzone... waar het echt schort aan de handhaving van de afspraken. Want uh, als je de criminaliteit goed wil bestrijden... en ook dat criminelen zomaar vrij door Europa kunnen re reizen... dan moet elk land zich wel aan de verplichtingen... Hè? Schengen is niet alleen open grenzen, de voordelen... maar het brengt ook verplichtingen met zich mee, daaraan houden. En daar schort het aan. Dus in die brief uh, wordt voorgesteld: eigenlijk daar, daar veel strenger naar te gaan kijken uh, veel strenger handhavingsbeleid erop te zetten. En als uiterste, dus, dus dat is echt niet het enige als uiterste, dat kan ook mogelijk te maken, uh, dat een lidstaat voor 30 dagen uh, de grenscontrole kan oppakken. Het is dus niet zo terug met de grenzen, want uh, Leers uh, zegt terecht in dat uh, artikel dat vrij verkeer, dat is ons een groot goed, maar je moet wel die handhaving op orde hebben. Ja, en een brief, dat is een brief van de, de Duitse en Franse minister van Binnenlandse Zaken aan de andere leden van de Europese Unie, om uh, dit uh, aan, aan te kondigen. Wat ik niet snap is waarom alleen voor 30 dagen is dan. En de, de, nou, de, als die, die criminelen 30 dagen binnenblijven, dan kunnen ze na die 30 dagen gewoon weer. Uh Zomaar zonder meer de grens over. Ik begrijp dat niet. Nou, het gaat erom dat die criminelen gewoon. überhaupt veel, uh, veel harder moeten worden aangepakt. Maar soms heb je ineens een, een immigratiestroom. He, doordat er iets gebeurt. een conflict in Noord-Afrika of zo. Uh, dan bij dat soort uh, zeg maar noodsituaties. dat je dan tijdelijk die, die grenscontrole kunt instellen. Maar uh, nogmaals, het belangrijkste uit die brief. vind ik echt. het brede probleem van die Schengen-handhaving. dat we dat uh, echt veel actiever moeten gaan aanpakken. Ja, meneer Van Balen. is dat. Een goede ontwikkelingen. Europa 1. Dat zijn toch allemaal wel een beetje scheuren in dat één gevoel. Ja, en dat komt omdat afspraken niet worden nagekomen. Kijk, het opheffen van die binnengrenzen, tussen Nederland en België en Duitsland, et cetera. Werkt alleen. Als je dan die buitengrenzen. He, van de landen aan de buitenkant van de Unie goed beveiligd... een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid hebt... ook mensen uitzet. Uh, en je ziet, dat is allemaal niet gebeurd. Ja, dan zul je dus ook weer aan de uh, grenzen moeten controleren. Ik vind dat jammer, want dat kost heel veel geld. He. Het is slecht voor de handel voor de doorvoer. Uh, maar het kan niet zo zijn dat bijvoorbeeld in Griekenland... Honderdduizenden mensen binnenkomen in Zuid-Europa überhaupt is dat een echt een probleem. En mensen ongeveer vrij kunnen doorreizen, dat kan niet. En dan moet je iets doen. En ja, soms is een paardenmiddel noodzakelijk. Dit is een paardenmiddel, maar soms is het noodzakelijk. Dus dan betekent dat dat paardenmiddel, dat u daar wel voor bent. Ja, en ik hoop dat het paardenmiddel ertoe leidt... Eh, dat we dus efficiëntere buitengrensbewaking krijgen... Eh, en dat we echt een asiel- en immigratiebeleid krijgen... waar mensen ook worden teruggestuurd, die dus niet aan de regels voldoen. Ja, Mevrouw Wortman eigenlijk ook aan, aan, aan u. Ik had het nog niet gevraagd. U bent daar gewoon voor dat het Schengen-verdrag... in bepaalde gevallen op bepaalde momenten even opgeschort wordt? Ik ben ervoor dat we die handhaving veel strakker uh, uh, op worden krijgen... aan die buitengrenzen, maar ook in elke lidstaat op zich. En dan is uh, nogmaals uh, het ultimum remedium in noodsituaties... dat je dan even die grenscontrole kunt hmm. invoeren... als stok achter de deur, uh, dat uh, zou ik... Geen slechte zaak vinden. Ja. Alleen het is niet een, uh, laten we wel wezen, de, de telegraaf wekte indruk alsof er weer grenscontroles komt. Ja. Dat is niet de strekking van die brief. Het is echt een soort stok achter de deur in noodsituaties. Ja. En uh, noemen ze een voorbeeld waarbij die grenscontrole uh, of dat verhoogde toezicht, hoe we het ook noemen, opeens kan, uh, kan plaatsvinden. Nu heeft net zoiets uh, de conflicten uh, ja. in, in, in, in Noord-Afrika, dus in Libië. Maar dat zijn de. Nou ja, toen Tunesië, het conflict uitbrak in Tunesië uh, en Libië. toen kwam er een enorme stroom richting Italië. Italië kon dat niet aan. Uh, al die illegale immigranten konden eigenlijk zonder problemen naar Frankrijk en verder doorreizen. Ja, en dat zijn van die situaties. dat, dat je dan tussen Italië en Frankrijk de grens even controleert. doordat je en dan in Italië orde op zaken stelt. en dan kunnen die grenzen weer open. Ja, uh, meneer Erkang, uh, SP is niet per definitie uh, een partij die elke ochtend opstaat... met een begroeting van de, aan de Europese vlag. Maar toch... Dat klopt, ja. Uh, ja, uh, nou ja, het is altijd goed om dat uh, even te checken. Niemand is zo veranderlijk als een politicus. Uh, maar dat klopt dus nog steeds. Maar die, die, die verhoogde grenscontrole, zou u daar uh, voor zijn? Ik uh, heb het bewuste artikel nog niet uh, kunnen lezen in de Telegraaf... maar op zichzelf dat je in uh, bijzondere omstandigheden... als, uh, als land de, mo de, de mogelijkheid moet hebben om grenscontroles uh, in te stellen... Uh, waar dat nu helemaal niet kan, in geen enkele omstandigheid... Dat lijkt mij eerlijk gezegd nog voor de hand liggend. Ik zou zelfs nog wel een stapje verder willen gaan. Waarom gaat dat ook niet bij het vrij verkeer van, van arbeid? Uh, waarom komen daar niet voor noodsituaties mogelijk? Want ik heb me toch over verbaasd. Het gemak waarmee Nederland de arbeidsmarkt voor.. Uh, uh, de Oost-Europese landen heeft opengesteld. Dat heeft soms ook tot ontwrichting van, van de arbeidsmarkt uh, geleid in, uh, in Nederland. Ja, dan zou je ook voor dat soort noodsituaties... zo'n uh, zo uitzonderingsgrond moeten hebben. Ja, wat, wat bedoelt u precies? Want er was al een overgangsregeling ooit bedacht... Uh, voor de nieuwe toetreders, uh, Oost-Europese landen. En uh, nu is het toch zo dat bijvoorbeeld Polen... Hè, waar het zo vaak over gaat, die kunnen hier gewoon naar binnen. Zou je dan willen dat dat op die manier... Uh, ja, dat was een, een overgangssituatie waar echt een maximum aan zat. En dat is inmiddels ook uh, verlopen. Uh, ja, ik zou zeggen dat Nederland en andere lidstaten de mogelijkheid moeten hebben. Als dat nou, echt om grote aantallen gaan die tot ontwrichting in bepaalde steden bijvoorbeeld uh, leiden. Ja. Uh, dat, daar, dat lidstaten daar die mogelijkheid nee, moeten hebben. Zoals moet dat ook bij het vrij verkeer van personen. Je, je moet goed kijken waar het illegaliteit betreft en legaliteit. Als Polen luchaan naar Nederland komen, uh, is er niks aan de hand... dan gaan we geen grenscontroles oprichten... voor mensen die misschien Pools spreken, mm. et cetera. Met Bulgarije en Roemenië hebben we de, de arbeidsmarkt nog niet opengezet... maar zal uiteindelijk wel opengaan. En dan moet je criminaliteit bestrijden. Dus ik zie hier niks in. Uh, wel de buitengrenzen, hè, dat is een andere zaak... Mm. want er komen ook heel veel mensen uit de Oekraïne nu weer naar Polen... en, en gaan ook verder. Uh, maar we moeten niet terug naar Europa met grenzen. Ja, oké. Okay. Nou ja, ik kijk er toch wel even van op, meneer Erkang, dat u gewoon uh, strenge controle en uh, eigen volk eerst gedachten uh, uit een beetje... Nou, dat laatste heb ik zeker niet gezegd, maar wij zijn wel de partij geweest... die destijds, ik geloof dat het in de periode 2004 ongeveer was... hebben gewaarschuwd, pas nou op met het uh, volledig openstellen... van uh, de arbeidsmarkt in Nederland voor de nieuwe lidstaten... Um, en daar is toen een beetje op gereageerd van nou, dat zal allemaal wel meevallen. Nou, we hebben gezien dat er toch tot grote aantallen werken en grote problemen in, uh, in, de, in de steden maar ik van ons een landen heeft geleid. Dus en landen moeten uh, mogelijkheden hebben om daar iets tegen te kunnen in doen. In Polen werken ja. meer dan 40.000 Nederlanders, zowel in landbouw, financiële dienstverdeling, et cetera. Hm. Dus dat is in ons voordeel. Überhaupt in Midden- en Oost-Europa zijn nogal heel veel Nederlandse investeringen en Nederlanders die daar werken. Dus het is dit voor Als wij in feite zeggen, we gaan de grenzen dichtgooien, hm. wat helemaal niet kan op dit Gebied, dan dat... zullen de Polen ook niet zitten te wachten op die Nederlanders. Dus je nee. moet een beetje zorgen... Ik heb hier gezegd dichtgooien, grenzen stellen... als we tot een te, te ja, grote ontwikkeling van de arbeidsmarkt Illegaliteit bestrijden. Dus. Oké, okay, tot slot laatste woord aan mevrouw Wortman. Ja, we moeten wel oppassen dat we die kop uit de Telegraaf... alsof we weer paspoortcontroles gaan invoeren. Nu een beetje, we gaan doorschieten met, uh, met Ewout Eergang van de SP... Uh, en weer de grenzen invoeren. Dat hm. is uh, slecht voor Nederland. Uh, wij verdienen ons geld in Europa, dus uh, de... Poolse werknemers die moeten betaald krijgen volgens de Nederlandse ja. arbeidsvoorwaarden, Nederlandse cao's. En uh, onze bedrijven moeten vrij in Europa hun zaken kunnen doen. Dat is een groot goed wat we niet op moeten geven. Oké, okay. nou we laten het hier bij wat de kranten betreft. Alleen we praten zo meteen uh, uh, natuurlijk uitgebreid uh, verder ook over de politieke situatie in het land. En dan zullen we zeker nog wel hier en daar wat uit de andere zaterdagkranten citeren. Maar we kijken nu voordat we verder gaan eerst even terug op de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Nou ja, geweldig. Het is natuurlijk een enorme eer... om uh, in de Donald Duck te mogen figureren. Radiostilte, zo heet het. Over het katshuis valt er niets te melden. Daarentegen kunt u dus voor meer informatie terecht bij de Donald Duck. Want daarin spreekt de premier in elk geval wel vrij uit dat u het weet. Wacht en gij zult zien. Wacht en gij zult zien. Pasen is voorbij. Maar misschien dat hemelvaart uitkomst biedt. Want voorlopig is er van een mirakel in het katshuis nog geen sprake. Ze schijnen daar wel steeds met elkaar te praten. Maar waarover? Nou ja, kleine pesterijtjes zijn er wel. Zo zette Maxime Verhagen deze week Mark Rutte's fiets op slot lachen. Dat zal er heel van afhangen of de heer Verhagen er vanavond wel vanaf blijft. Maar ik krijg hem nog wel. Was er verder nog veel nieuwsgierigheid naar de SGP? Dat hebben we jaren niet gehad. Maar het lijkt erop alsof de SGP in de regering zit... zonder dat het ooit officieel door de RVD is gemeld. U vraagt naar de bekende weg over het katshuis zelf en het proces... en wie wel of niet en achterbanken dan wel in zaaltjes. Daar doen we geen mededeling over. Was er deze week veel gedoe over ons poldermodel? What's it gonna be, boy? Gaat u nu wel of niet voor dat ontpolderen? Een pijnlijke vraag, vooral als je steeds roept, nooit. Wij zijn niet van het ontpolderen... En dat dit gedeeltelijk nu toch gebeurt, doet ons als Zeeuwen pijn. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier niet over de relatie tussen werkgevers en werknemers, waar de ontpoldering trouwens ook aanstaande is. Maar het gaat over Zeeland, dat land moet teruggeven aan het water. Voor de Zeeuwen onder ons is dat feitelijk tegennatuurlijk gedrag. Dan moet je wel eens compromissen sluiten. En dat doet pijn, en dat doet vandaag verschrikkelijk veel pijn. Pijn en nog eens pijn. Nergens in Nederland wordt zoveel, worden zoveel pijnstillers geslikt als rond het binnenhof. Want daar hebben ze uh, veel last van draaipijn. Dat is een aandoening, noem het die ziekte, die je krijgt van compromissen sluiten. Niks helpt, alhoewel. Onthouding is uh, natuurlijk ook een heel goed instrument om te zorgen dat uh, ziektes niet worden overgedragen. Onthouden, het tegenovergestelde van vergeten, kan volgens staatssecretaris knapen helpen. Maar ja, aan elke Haagse belofte hangt toch altijd weer een compromis. Niks aan te doen. In het Hedwiegepolder weten sommige bewoners er alles van. Ze beloven van alles, maar ze vegen gewoon een politieke reet ermee af. Tros, Radio 1. Kwart over elf en u luistert naar Troskamer Breed. En tot twaalf uur praten we met VVD-Europarlementariër Hans van Balen... CDA-Europarlementariër Corine Wortman en Ewout Eergang. Hij is de financiële specialist in de Tweede Kamer... voor de Socialistische Partij. Maar voordat we het over het binnenland hebben... gaan we nog even naar een extra gebied qua binnenland uh, de afgelopen week. En dat is uh, Limburg. En aan de telefoon hangt uh, Bert Kerst en hij is de... Uh, fractievoorzitter, of de partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid... in de Staten in uh, Limburg. Meneer Kester, morgen. Ik zeg het toch goed, hè, uw functieomschrijving? Ja, ik ben fractievoorzitter. Kom. Ja, precies, fractievoorzitter. Um, ja, een, een, een nieuwe kansen, een nieuwe ronde. Het is toch wel leuk om even te weten. De staten in Limburg zijn nooit zo prominent in het nieuws geweest... als de afgelopen dagen. Uh, het CDA heeft de relatie met de PVV opgebroken... en u vervolgens gebeld om de plek in te nemen. Gaat het zo daar bij u? Nee, zo gaat het niet. Wat gebeurd is is dat CDA, ja, denk CDA de maat vol had... Over alle incidenten en alle gedoe en gedraaien en gelicht. En vervolgens wordt nou op de nette manier, zeg maar, via een rondje langs alle partijen, gekeken of er een nieuw coalitieakkoord met partijen gevormd kan worden. Dus zo handje klap gaat dat allemaal niet. Nee, maar goed, er is natuurlijk in de Haagse binnenwereld veel interesse voor hoe samenwerking verloopt in Limburg. Want dat werd toch als een experiment, maar voor het CDA toch wel als noodzakelijk gezien om met de PVV in zee te gaan. En niet met een partij als de Partij van de Arbeid. Um, nou ja, wat daar gebeurt kan hier gebeuren. Um, heeft u er eigenlijk wel trek in om met het CDA Limburg gewoon uh, aan tafel aan het bestuur te schuiven? Ik zou zeggen, dit CDA is net als de vvd overigens, dat beschouw ik als constructieve en hele goede partijen. En uh, ja, dat is een heel groot verschil met de Pvv. Als je vandaag de Limburgse Krant ziet, zie je het provincie in puin liggen... en daar staat boven de PVV was hier. U bedoelt het niet letterlijk het... toch, hè? even voor feiten checken? Nee, dat, dat zou nog erger zijn. Maar het, uh, als je het politiek bekijkt, ja. dan uh, klopt het heel goed wat daar staat. De ja. PVV was hier en aan de geweldige puin opwachten. Ja, maar goed, wij, ik heb het nou over u. Wilt u gewoon uh, ja zeggen tegen het CDA en weer terug naar tijden zoals het altijd was? Nou, dat klinkt dat klinkt zo zo uh, vind ik. Nee, wat aan de orde is, is dat er een sociaal akkoord moet een akkoord moet komen, een coalitieakkoord moet komen, waar een meer aandacht is voor sociale componenten, solidariteit en samenwerking, bruggen bouwen. En dat moet gewoon blijken of dat kan met deze CDA en met deze VVD. Dus het is een kwestie van onderhandelen. Dat is nog lang niet geregeld, maar er zijn niet zoveel opties als je heel nuchter bent. Nee. Tot slot, uh, uh, uh, laatste vraag, hoewel je dat nooit moet zeggen... want er volgt meestal nog een, maar ik ga het toch proberen. Um, uh, heeft het u verbaasd dat het CDA uh, bij u in Limburg... Uh, de relatie met de PVV heeft opgezegd? Nee, als je ziet... Hoe matig er gewerkt is, hoeveel incidenten er waren. U kent ze allemaal: de oost affaire en uh, de affaire rondom weer meneer Kuhn, uh, rond de koningin en het doen. En dat gekoppeld aan geen beleid voeren, warrig beleid voeren. Dan denk ik dat het helemaal niet verbaasd heeft. En dat CDA denk ik, een hele verstandige conclusie getrokken heeft. Dit was voor Limburg slecht, niet voor herhaling vatbaar. En uh, einde oefening. Oké, okay, Bert Kersten, ik heb me gehouden aan de laatste vragen. Dank u wel en nog een morgen. Jo, dank u. Ja, uh, Corine uh, Wortman, uh, Hans van Balen bij het Europese parlement... en Ewout Eerkang voor de Socialistische Partij in de Tweede Kamer zit hier aan tafel. Mevrouw Wortman, toch wel even uh, met u te beginnen. Het CDA staat echt midden in de belangstelling, althans het CDA Limburg. Maar we kijken natuurlijk, dat kan niet anders ook welke gevolgen dat heeft... voor de landelijke politieke verhoudingen... Um, is er door het CDA in Limburg eigenlijk een politieke taxatiefout gemaakt, vindt u? Want na zo'n korte tijd eigenlijk opbreken met een partner waar je zo enthousiast ja tegen zei... Nou, dat vind ik hele grote woorden. En uh, laten we wel wezen dat coalities op provinciaal of uh, plaatselijk niveau uit elkaar spatten. Of dat is, uh, veranderen, dat is van alle tijden. En dan uh, nou moeten we niet uh, net doen alsof er uh, nu een coalitie spat waar de PVV in zit. Alsof daarmee de landse regering of de coalitiesamenwerking met de PVV ineens uh, opspringen staat. Kijk, uh, die PVV moeten er nog een beetje aan wennen dat ze nu een uh, volwassen politieke partij zijn. En dan gebeuren dit soort dingen. En de kunst is om toch vooral het hoofd koel te houden. Trouwens, ik ken mevrouw Stassen vanuit het Europees Parlement. Ja, uh, uh, dat is een starre tante uh, waar het moeilijk samenwerken mee is. Dus zij mag wel eens een lesje politiek handwerk bij meneer Wilders gaan halen. Ik denk dat dat ook zou helpen. Want, uh, de, doen we eens een voorbeeld dan over uh, uh, uh, mevrouw Stassen. Nou, uh, zij, uh, zij vindt iets en als een soort klein uh, dictatortje uh, wordt, uh, wordt dat nieuws uh, verspreid als uh, uh, dictaat. Uh, kijk, ze heeft dat ook geprobeerd door uh, de twee uh, gedeputeerden van PVV-huizen te weerhouden om deel te nemen aan de lunch met Gül. Die hebben daar uiteindelijk uh, wel aan deelgenomen en toen is mevrouw Stassen wild om zich heen gaan slaan in het debat. Want uh, ja, uh, daarmee hadden ze eigenlijk haar uh, orders uh, uh, genegeerd en dat zinderder. Helemaal niet. Ja, Maar u heeft daar dus in het Europees parlement feitelijk als collega... want je bent als Nederlandse Europarlementaris toch ook wel een beetje een team. U vertegenwoordigt niet alleen je partij, maar toch ook wel een beetje ons land. Maar qua eh, eh, enthousiasme over die samenwerking eh, zie ik niks bij u eh, oplichten. Nou, ze, ze, ze zegt wel eens wat in de plenaire. Ik moet zeggen, ik zie er heel weinig. Oh, uh, ze zit ze ook wel uh, dat het is daar. in de transportcommissie, daar zie ik er nooit. Uh, mm. Dus uh, in die zin uh, denk ik dat ze wat uh, te veel uh, functies bij elkaar heeft. T er is geen enkele partij uh, die een Europarlementariër heeft... die ook fractievoorzitter is in een Provinciale Staten mevrouw Stassen combineert die functies, Ja, dat is ook eigenlijk niet werkbaar. Oké, okay, meneer Van Balen, een, een krasse, scherpe typering... die mevrouw Wortman geeft over uw uh, parlementaire collega. Is uw karakterbeschrijving hetzelfde? Uh, nee, want ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Dus uh, ik zie hier... Ver in de zaal, aan de achterkant, daar zie je een aantal Nederlandse vlaggetjes zit de PVV, dus ik kan haar wel eens zien uh, uit de zaal. Maar het interesseert mij eigenlijk helemaal niet. Het belangrijkste is nu, in het kanshuis wordt vergaderd over een akkoord. Dat akkoord moet er komen. Ik heb het indruk dat dat akkoord er ook zal komen. En iedereen moet uh, niet te veel uh, olie op het vuur gooien. In Limburg is een lokaal of een provinciale kwestie. Ik heb het wel heel vreemd gevonden, overigens. Politici moeten tot tien tellen als er een probleem is. President Gül is in Nederland. Gaat met de koningin naar Limburg. Wordt een lunch aangeboden. Dan kom je ook als zeg, provinciale minister, gedeputeerde... kom je natuurlijk. Dat Duidelijk. En dan moet je allemaal geen gezeur over krijgen. Dus de PVV heeft zichzelf veel te verwijten. Ik vind aan de andere kant... Uh, ja, ze zijn wel gekomen, die gedeputeerden, naar die lunch. Dus of het nou slim is om een coalitie op te blazen die er net zit... wacht ik ook te betwijfelen. Maar ik vind het veel belangrijker dat er in het Katshuis resultaat wordt geboekt. Dus ja. ik laat het erbij. Ja. Uh, maar toch, dat wat daar gebeurt, het zijn dezelfde politieke partijen... het is een electoraat wat landelijk uh, uh, wel voor de keuze staat... PVV, CDA, het zijn niet specifiek Limburgse partijen... dat moet toch ook wel enig invloed hebben op uh, zo'n de kranten van vandaag. De Volkskrant, Trouw... Nee, maar uh... helpen doet dit soort dingen nooit. Nee. Ik bedoel, het, is, nee. het is niet dat uh, ruzie elders, of het nou in een stad is... of in een provincie, uh, helpt om de verhoudingen dan beter te krijgen. Natuurlijk niet. En daarom had iedereen ook tot 10 moeten tellen... en, uh, en niet uh, meteen moeten gillen. Uh, maar... Mijn indruk is dat men in het katshuis uit wil komen, hmm. uh, dus zich uh, hier niet te druk over maakt. En dat is verstandig. Nee, dat is meer een advies, als ik u zo hoor. Maak je er niet druk om, want? Want het gaat om dat akkoord wat daar komt. Hmm. Dat is voor Nederland belangrijk. Dat is voor de economie van belang. Uh, en ik hoef dat advies ook niet te geven, want volgens mij is dat volledig de lijn van Rutte. Niet zuren een akkoord bereiken. Ja. Mevrouw Wortman, ja, u wou er ook iets over zeggen nog? Ja, nou, ik zie dat ook de vastberadenheid van het katshuisteam, om het dan zomaar te zeggen, om eruit te komen... En uh, ja, wat ik net ook zei in het verleden... is het ook gebeurd dat de coalities opgeblazen zijn. Maar als het uh, de PVV uh, daarbij is uh, tegenwoordig... Ja, dan leidt dat tot chocoladeletters op alle voorpagina's van de kranten. En lijkt het net alsof het huis Nederland uh, te klein is. Terwijl vroeger gebeurde dit ook. Dus ja, dat zijn irritaties uh, die daar optreden. Daar moeten we als volwassen mensen mee opgaan. En ik ga ervan uit dat de mannen en die ene vrouw in het katshuis uh, gewoon dusdanig beseffen dat hun werk van landsbelang is... Uh, dat die uh, gewoon die klus afmaken. En ik hoop echt dat we snel een akkoord hebben. Ja, oké, okay, maar chocoladeletters, die staan er inderdaad in de kranten. We hebben het krantenoverzicht al gedaan, maar ik pak er toch nog even een paar bij. Uh, het AD vandaag, Geert Wilders, Obama onderschat gevaar islam. Uh, opening van het AD-relatie tussen CDA en PVV in het dieptepunt. Ook vanwege het feit dat Geert Wilders, uw partij, mevrouw Wortman beticht van regentenpolitiek uh, en op de voorpagina van de Telegraaf... Staat dat het kabinet uh, de ambassades instrueert uh, om in het buitenland uit te leggen... dat er wel met Wilders wordt gesproken in het katshuis, maar dat je niet in een regering zit. Leg dat maar uit. Dat kunt u allemaal toch niet afdoen als... ja, eigenlijk is er niks aan de hand, dat is een Limburgse affaire zo Nee, een aantal van de koppen die u aanhaalt, die houden verband met het boek. Het Engelstalige boek wat Wilders gaat presenteren. In verband met een dat, partner waarmee ja, uw partij aan tafel klopt. zit. Ja, maar dat, dat boek van Wilders, ik heb het nog niet gelezen. Ik, ben, ik weet nog niet of ik dat wel van ik denk plan ben. Dat is niet verkocht is geloof. Uh, ik. Maar goed, als ik het goed begrijp, staat daar voor ons eigenlijk nauwelijks iets nieuws in. Uh, maar ik denk dat het verstandig is dat het kabinet in het buitenland, waar dat misschien uh, waar de mensen allemaal die standpunten nog niet zo kennen, dat ze daar. Uh, gaan uitleggen uh, hoe, dat, uh, hoe dat gezien moet maar worden. Is, dus uh, dat lijkt mij uh, niet verkeerd. Er wel, ja, Er is natuurlijk wel sprake van een patroon... Uh, dat de PVV voortdurend tam-tam uh, maakt... Uh, ten koste van het CDA. Uh, en overigens ook ten koste van de VVD. Want in dit boek wordt kennelijk dan... Uh, ...Obama onder, onder schot genomen. Een wat, uh, wat ongelukkig wat... woord, onder ja, schot genomen. Die is geen lid van de VVD, Obama, hoor. Dus nee, maar voor het ons is niet enorm aangesproken. Nee, ja. maar u moet dan toch maar weer in Amerika gaan uitleggen... ...van, uh, van, van, van ja, dat, nee. dat zijn onze politieke maar... vrienden. Um, en daar komt dan vervolgens nog de, de, de, de Hedwig Polder uh, bij... ...die het CDA niet wil ontpolderen en de PVV niet wil ontpolderen... ...maar het CDA... Uh, moet dan nu door de bocht. De PVV uh, die, die profiteert daarvan. Daar komt de Turkse uh, president bij. Uh, die uh, vervolgens uh, op, op zo'n manier behandeld wordt. In ieder geval de PVV in Limburg. Ja, het is, het is allemaal nogal veel wat u voor de kiezer krijgt. Ja, dat uh, en dat, de verhouding wordt daar niet zo be beter van, kan ik me zo voorstellen. En, nee, laten uh, we de Uw u, punt. Laten we het zo eens vragen aan mevrouw Wortman. U kijkt zo schuin op naar ja. meneer Erkang. En u. Verraad zoiets als eigenlijk best wel een lijstje. Ja, nou kijk, ik begrijp dat meneer Eergang als lid van de oppositie... Uh, de optelsom zo, zo maakt. Uh, maar goed, uh, je, je kunt wel rijp en groen bij elkaar op gaan tellen... maar dat brengt ons uh, niet echt verder. Uh, ik kan op elk van die punten een antwoord geven. Het Wiegepolder, ik vind het verstandig hoe Ad Koppian nu reageert... want uh, hij was de Het Wiegepolder kwijt en kan nu uh, driekwart kwart uh, van die polder redden. Maar ik vind het interessanter om gewoon te kijken naar het, het fenomeen... Want waar we mee te maken hebben in Nederland. Dat is een situatie van, met politieke partijen... waarbij de grootste politieke partij maar 20 procent van de steun... Van de kiezers heeft. Dus een versplinterd landschap. met zowel links als uh, rechts als links. Hè, uh, PVV en SP. populistische partijen die niet echt uh, bereid zijn. om echt. Verant uh, ja, zeg maar in de breedte ook. tenminste. de verantwoordelijkheid te nemen. voor wat wij vinden. Uh, van uh, wat, er, wat er nodig is. De, dat populisme. dat, dat is nou in is. de politiek uh, dat geslopen. Is nou dat is niet alleen hier in Nederland. Dat zie je ook in Frankrijk. Uh, uh, dat zie je ook. Uh, in Duitsland komt nu de Piratenpartij. Op en dat is u dat uh, de partij van Geert Wilders te vergelijken is met de Piratenpartij? Nee, met populistische oh. stromingen van verschillende soorten, ter linker- en rechterzijde, die je in alle landen ziet. En uh, ja, uh, wij als uh, CDA, wij willen verantwoordelijkheid nemen voor het landsbestuur. Ik denk dat we aan het begin van het jaar met het uh, rapport van strategisch beraad ook inhoudelijk een goede koers uit hebben gezet. Maar uh, ik, zie, ik neem ook waar dat met binnen dat populistisch geweld dat het lastig is om dat goed over het voetlicht ja, te krijgen. binnen dat populistisch nou, geweld uw plannen uh, voor het voetlicht krijgen. Proef ik dan toch dat het voor uw partij, vanuit welke politieke achtergrond je ook zo'n rijtje maakt van al die dingetjes, die akkefietjes, uh, dat het voor uw partij lastig is in deze fase? Nou ja, kijk maar naar de peilingen, dan zie je dat het inderdaad uh, lastig is. Maar uh, de kunst is wel voor ons CDA. En daarom heb ik ook grote waardering voor het werk wat uh, Maxime Verhagen doet... En uh, Siebrand van Haarsma Buma, als uh, voorzitter van de CDA Tweede Kamerfractie. Uh, die staan echt uh, voor een koer koers. En ja, het is op dit moment zo, kijk, over uh, de, de, de tweet van uh, Wilders, over Gul. Ja, die haalt de voorpagina van alle kranten. Ja. En dat uh, Henk Jan Ormel in de Kamer dat keihard uh, veroordeelt dat als ongepast en beledigend. Ja, dat staat op pagina 28. Ja, dat is uh, een, een lastige realiteit maar, uh, waar we mee heer te Ormel, maken hebben. Ormel zit niet in het katshuis elke dag te overleggen. En de heer Wilders wel, dat is denk ik het verschil. Nee, maar wat ik uh, maar probeerde. Wat ik ik uh, probeerde even een punt uit het, uh, het lijstje van uh, de heer Eergang te pikken. Want ja, uh, het gaat niet alleen over het katshuis, uh, beraad natuurlijk. Uh, juist dit soort ketelmuziek eromheen. Uh, uh, dat, uh, ja, uh, dat is de toon uh, die de kranten uh, ook, uh, ook vaak uh, oppakken. Mm -hmm. Dat komt misschien ja. ook juist wel door de katshuis, uh, stilte. Maar ik vind het allerbelangrijkste voor dit moment. is uh, dat die partijen aan tafel zitten. Het CDA wil zijn verantwoordelijkheid nemen. Want laten we wel wezen. Uh, als ja. wij nu niet tot een goed akkoord komen, uh, dan kachelen we nog verder achteruit. Ja. We hebben tien jaar lang in het verleden hebben we altijd gelijk met Duitsland opgegaan als het om economische ja. groei gaat. Maar in Duitsland gaat het beter en hier niet. Dus het is echt urgent. En die urgentie, daar willen wij als CDA ook verantwoordelijkheid voor nemen. Hans van Balen, hoe lang kan een, een, een coalitie uh, en de onderhandelaars zoveel akkefietjes aan? Zolang ze... Een gezamenlijk belang hebben. In dit geval moet dat zijn. Een goed akkoord, wat ook goed is voor de Nederlandse economie. En als je dat belang niet meer ziet, dan gaat het mis. En ik heb het idee dat dat belang wordt gezien. Maar het lijstje van Eergang is er wel. En daar wil ik gewoon eerlijk over zijn. En als je zelfs een paar jaar geleden zit... van Fitna naar het polen standpunt of meldpunt naar nu weer... Uh, Obama, dat is een soort voetveeg van de islam. Dat zeg ik. Het helpt allemaal niet. En de PVV moet één ding wel beseffen. Als je zegt dat je voor het belang van Nederland opkomt... dan kom je voor een belang handelsland Nederland op. En wij hebben heel veel belang bij een goede reputatie en geen gezeur. Want dat gezeur leidt alleen maar af. Als je minder wil afdragen aan de Europese Unie... heb je dus andere landen nodig die dat begrijpen en dat uh, ja. willen honoreren. En al dat gedoe, uh, dat is alleen maar gezeur. Het maakt de zaak moeilijker. Dus Wilders moet ook gewoon leren tot tien te tellen. Het is heel makkelijk, kan het zo voor hem doen. Ja, dat is eigenlijk anders zeggen dan, uh, meneer Wilders, uh, hou u eens een beetje in. Nou, ik heb mij uitgedrukt als ik het doe. Maar dat, ja, uh, laten we zeggen, wijt we, uh, je maar eens gewoon aan het Nederlands handelsbelang. En, uh... Nou, stel, stel, om het te versimplificeren en voor de luisteraar duidelijk te maken. Als nu Wilders tegenover u zou zitten, wat zou u dan in deze fase van die onderhandeling tegen hem zeggen? Geert, en dan? Het gaat om Nederland, het gaat om onze handelspositie... het gaat om uh, het begrotingstekort, het gaat om het functioneren van de economie. Daar moet je op richten. En, en uh, ik zou gewoon dat kaartje naar Amerika besparen, dat vliegticket. Uh, want daar zitten ze dus ook niet op te wachten. Je mag het zeggen, maar waarom zou het doen? Liever niet dus. Nou, ik heb net, dat heb ik net gezegd, ja. Liever niet dus. Nee, maar ik wou nou juist dat u dan zegt, liever nee, niet dus. Lieve, liever niet dus, ja. Precies. Nou. Punt. Prima. Oké, okay, en dan gaan we toch naar de zaken waarover ze in het katshuis hebben. Dat is namelijk de economische crisis, uh, meneer Ergang. Um, uh Eigenlijk uw partij is de SP eigenlijk, eigenlijk ook muis. Een soort VVD- eigenlijk. Hè? Er hoort de, hoort de, hoort de oppositie, hoort de Partij van de Arbeid, er komt met plannen. De ChristenUnie komt met plannen, GroenLinks, die komt met plannen, maar is het niemand opgevallen? Komt hier op uh, nerveus geschuifel ja, uh, in de studio. Is goed, op gang. dat u het beschrijft, <laughs> ja, dat is niet van radio. mij. radio. Nee, maar de SP hoort helemaal niks van. Waar uw partijen nou ja. alleen maar zeggen, van uh, laten we nou even rustig afwachten? Inderdaad, laten we maar rustig afwachten. Maar er zijn toch wel ideeën? Ja, zeker. En er wordt ook hard aan gewerkt. Uh, en die zullen we ook op uh, enig moment naar buiten brengen. Prinsjesdag. Uh... Nou, in ieder geval nadat uh, na het kabinet, dat we weten wat er uit het katshuis komt. Want het zijn natuurlijk wel alternatieven voor de, de plannen van het katshuis. Uh, dus het is wat merkwaardig. Maar goed, ik ga niet andere, partijen, andere oppositiepartijen de maat nemen om uh, verder niet heel erg in detail uitgewerkte plannen. Buiten te brengen voordat uh, we weten wat er uit het katshuis komt. of er überhaupt niet uitkomt. Ja. Uh, maar uh, ik kan u verzekeren dat er hard gewerkt wordt uh, aan uh, alternatieven. Um, maar ja, je moet als oppositie denk ik ook wel even het moment afwachten. Ik kan me ook nog herinneren dat een groot deel van de oppositie uh, dacht uh, dat het, uh, het akkoord. Dat het, uh, dat het beraad was vastgelopen en al uh, aan het vieren waren dat er uh, korttermijnverkiezingen termijn verkiezingen kwamen. En gelukkig was, uh, was Emiel Roemer toen zo verstandig om even af te wachten of dat echt uh, zo was. Uh, en dat bleek de volgende dag toch echt iets anders te liggen. En dat doen we in dit geval ook. Ja, één puntje eruit nemen, wat natuurlijk op Europees niveau een grote discussie is, is zoiets als die bankenbelastingen. Uh, Daar bent u heel erg voor. Ja. En uiteindelijk gaat dat waarschijnlijk hier toch niet komen, hè? op die manier zoals u dat wil. Nou, er komt een bankenbelasting en die wordt op korte termijn ingevoerd. Uh, en er wordt naar verluid. Maar dat is alleen maar speculatie op basis van wat je in de krant leest... gesproken over verhoging van de bankenbelasting. Daar zijn wij voorstander van. Hmm. Uh, maar ik weet niet wat of en wat er uit het katshuis uh, komt. Uh, en uh, u bedoelt misschien de financiële transactiebelasting naast ja. een bankse belasting. Daar oh ja. zijn wij uh, eigenlijk uh, al veel langer voorstander van... En uh, ja, dat is moeizaam. Uh, Duitsland en Frankrijk zijn daar voorstander van. Ne andere landen, zoals Nederland, uh, liggen dwars. Uh, ik denk dat het er uiteindelijk wel zal komen... maar dat het nog wel heel, heel even zal kunnen duren. Ja, dat, dat klopt toch, hè, mevrouw Wortman. U zit in uh, allerlei commissies, u zit daar echt bovenop. U weet er veel van. Hoe zit dat eigenlijk met die bankenbelasting? Die banken zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. En ook hier wordt er over getwijfeld, over de effectiviteit... Nee, maar eh, ik vind wel dat er een bankenbelasting moet komen, maar die moet... Eh als een aanloop ook naar een Europees uh, pakket waarin lidstaten een bankenbelasting invoeren. Mm. Uh, gekoppeld ook aan een uh, mechanisme, als er dan een bankencrisis is, hoe lossen we dat op? Want dat is een van de, de lessen, toch ook uit het rapport van de commissie De Wit. Uh, uh, die had te maken uh, de regering had te maken met grensoverschrijdende banken. Uh, er moest houtje toutje met andere landen overlegd worden om uh, een oplossing te vinden. Wie neemt welk deel? De zogenaamde burden sharing. Dus uh, ik vind ook dat, en dat lees ik dan niet in het rapport van de commissie De Wit. Uh, het dat ging de Kamer, over de financiële crisis ja, dat, en de rol van de banken. Ja, ja, nou ja. Het goed dat u dat even ja. uitlegt. Maar die, die, die heeft toch wel de neiging om erg naar de Haagse vierkante kilometer te kijken. Ja. Uh, de Tweede Kamer zou uh, minister De Jager als een haas naar Brussel moeten sturen... om uh, in Europa die bankenbelasting met ook die zogenaamde burden sharing... het crisisresolutie crisisoplossingsmechanisme voor de banken... Om om dat, uh, van om dat van de grond te trekken. Mm. Wij willen dat als Europees mm. parlement. Maar je ziet toch lidstaten tegenhangen. En dat is hard ja. nodig. Ja, en dan moet je altijd aan. afvragen waar praat je dan over. Ja precies. Dat banken bijdragen aan burgers. Als er een crisis is. Dat dus niet alleen de belastingbetaler betaalt. Maar in feite dat de banken daarvoor gespaard hebben. Laat ze dat vooral niet op hun balans houden. Dat vind ik prima als daar een deel voor wordt afgedragen. Maar het moet niet een soort verkapte extra inkomstenbron van you <laughs> Bijvoorbeeld, de Europese Unie worden. Dat willen we helemaal niet. Want dan ga je dus niet gebruiken als buffer, maar dan ga je het gewoon uitgeven. En dat is niet de bedoeling. Ja, als het een, een, een laagje. Dat gaat over de financiële transactie. Ja, transactiebelasting. Ja. We ja. moeten we en bij de Ja, bijen nee, nee, wel precies. Uit ik ga het een stapje algemener maken. Want uh, er staat ook vandaag, niet om weer aan het kanten overzicht te beginnen, deel 3. Uh, er staat toch uh, in het Financieel dagblad ook zoiets als uh, Doe iets, zo lijken de centrale bankiersministers toe te schreven, uh, ja. toe te schreven hè, ook onze eigen uh, bankpresident. Klaas Knot uh, roept dat, ondernemers roepen dat. Uh, we zien uh, dat Spanje, dat het daar heel erg slecht, uh, ja. zo niet financieel eng is. Mevrouw Voortman, beseffen wij eigenlijk wel hoe groot die crisis is... en het lijkt net alsof die steeds groter wordt? Nou, ik uh, snap de zorg uh, van uh, Klaas Knot. Hè, van, uh, als centrale bank uh, nemen we wel heel erg een rol in het oplossen van de crisis. Maar dat is wel nodig. Want we zijn echt, uh, ondanks dat, er weer veel, uh, uh, dat het afgelopen weken weer slechter ging... met Spanje en Italië, met uh, de rente op staatsobligaties zijn we echt op de goede weg. Want we hebben nu een stevig stabiliteits- en groeipact... waar lidstaten ook aangesproken kunnen worden mm. op gezond economisch beleid... die onafhankelijke begroting die die Tweede Kamer ook zo graag wilde hier. Uh, we hebben een, uh, een, een noodfonds en we hebben een Europese centrale bank... die in januari en in uh, december duizend miljard euro... voor drie jaar heeft ja. uitgeleend aan de onze aan de banken in Europa. En daarmee hebben we een soort paraplu gemaakt... Uh, waaronder we lidstaten de gelegenheid mm. geven om orde op zaken te stellen. Nederland is daarmee bezig, Spanje is daarmee bezig. Maar dat kost wel wat tijd. Want in Spanje zijn er heel ingrijpende hervormingen nodig. Arbeidsmarkt om de jeugd aan het werk te helpen. En de financiële markten die lijken te willen dat je dat zeg maar in één of twee dagen... of een paar weken kan realiseren. Ja, Zo werkt het niet, daar is tijd voor nodig. Maar we moeten vastberaden op die koers verder... Mm. Klaas Knot, de president van onze centrale bank, die wijst er terecht op dat de Europese Centrale Bank met die met duizend miljard... wel langs het landje, randje gaat van wat ze kunnen doen. En dat dit het wel ongeveer is. Want nu moeten die lidstaten orde op zaken stellen... om ook het vertrouwen terug te winnen... dat Europa eh, er, goed voor, er goed voor kan staan en zijn problemen op kan lossen. Want we zijn het vertrouwen kwijtgeraakt. Vertrouwen gaat de paard en komt te voet. Ja, en dat stap voor stap de goede richting uit. Daar zijn we nu hard aan bezig. Meneer Van Baalen, we zien... We kijken natuurlijk, zeker in deze week, heel erg naar de Haagse binnenwereld. Maar u, samen met mevrouw Wortman, zit dan in Brussel en Straatsburg. Um, uh, die crisis, mensen thuis snappen aan de ene kant niet van... Nee, mevrouw Wortman zegt net: het gaat eigenlijk ook best wel weer wat beter. Of minder slecht. En Mark Rutte zegt hier van... het is de ernstigste financiële crisis sinds uh, Wereldoorlog oh. II... Um, wat, maar er komt maar niks uit dat katshuis. Wat, hoe moet je nou als burger dat zien? Hoe nou, erg is, het? Uh, het, is a, gaat het? Het woord is hier gevallen aan om vertrouwen. Dus de financiële markten moeten vertrouwen hebben... dat landen hun afspraken nakomen. Dus de financiële markten moeten vertrouwen hebben... dat Nederland zijn problemen oplost. Zo niet, dan kun je alleen maar tegen een hoge rentepercentage lenen, want die financiële markten zullen zeggen het risico neemt toe... Dus je moet afspraken nakomen. In Europa waren er tien, elf jaar geleden afspraken. Die zijn geschonden. Nu zijn er nieuwe afspraken. Daar ben ik blij mee. Ik ben blij met die onafhankelijke begrotingscommissaris. Maar landen zullen zich daar nu wel aan moeten houden. Want als ten tweede malen uh, zo'n heel verdrag en andere wetten worden overtreden... zoals dat tien jaar geleden gebeurt, mm. dan is het voor de euro echt... Echt een essentiële crisis, een bestaanscrisis. En wat je ziet nu, is dat de Franse kandidaat voor het presidentschap Hollande... heeft gezegd, ja. nou, ik wil Zoals wel eens is. gaan onderhandelen over ja. allerlei zaken. Nee, er is net een deal gesloten, dus die moet worden uitgevoerd. Uh, Spanje heeft echt grote problemen. En het lukt Spanje niet om fundamenteel te bezuinigen... wat Italië overigens wel doet ja. onder Monti. Uh, dus we zijn niet maar... uit de gevarenzone, maar de regels zijn er. Maar die moeten nu dus worden... Ja, maar u heeft er zo vertrouwen en de banken moeten vertrouwen. De, de burger wil vertrouwen ja. hebben in de politici die ze hebben de, gekozen. Dus Daar is helemaal dus, geen ja, reden voor. Daar is zeker reden voor, want ik ga ervan uit... dat het kanshuis met een akkoord komt, ja. dat ook door de Tweede Kamer komt. Ja. En dan heeft Nederland al een enorme stap gezet. En ja. dan mag je vertrouwen hebben in de mensen die dat steunen. Ja. En die en, dat politiek mogelijk ja, gemaakt en hebben. Ik heb begrepen dat u uh, uh, in uw partij tijdens die onderhandelingen uh, ook heeft gezegd... Die plannen die wij maken moeten in elk geval hoe dan ook uitkomen... dat ja. het tekort niet groter is dan 3%. Anders Klopt. heeft het voor ons geen zin. Anders komen de verkiezingen. Nou, het betekent, wij hebben in Europa ons terecht heel druk gemaakt. Dat is gewoon... Een, een, nee, nee, dus wij, wij zijn de, de, de, de strengste van de strengste. Dan kan je natuurlijk niet zeggen dat die regels niet voor jou zouden gelden. Nee, dus dat is ook gewoon, even om dat hier ook vast te stellen... want u behoort tot de ja, dus, uh, top dus, van de VVD. Het is 3%. procent en, nou ja, dat, dat, u nee, zit maar, ook al bij al die overleggen... als die bewindslieden elke donderdagavond bij elkaar zitten. Uw dus nee, vraag, uw vraag. Ja, het vraag was, uh, uw vraag, mijn vraag was... Even de rol uh, uh, duidelijk houden. <lacht> Mijn vraag was, voor de VVD is het zo... 3 procent, dat moet iedereen doen, dus wij ook, als we dat niet uit overleg krijgen met die andere partij, dan, uh, dan kappen we ermee. Zo is het 3% toch? is 3%, en dan, en dan we... zijn de anderen het uiteindelijk ook mee eens. Hoopt u. Is, is dat zo, mevrouw Wortman, dat het zo scherp ligt ook in uw partij? Nou, u begon met die die waar uh, premier Rutte oh, ja. op duidde. Ja. En uh, het is serieus, dus ook wij moeten orde op zaken stellen. Uh, en wat mij betreft gaat het niet alleen om die min 3% volgend jaar, want dan wordt de, loopt de staatsschuld nog op. We moeten echt voor de komende jaren een ingrijpend pakket een van bezuinig en hervormen, zodat we naar nul komen... en die staatsschuld kunnen gaan aflossen. Dus het is ingrijpend. En voor die burger, dat gaat natuurlijk pijn doen. Ja. Het kan niet zonder pijn. En daar moeten we ook eh, helder over zijn. Maar als wij niet nu de buikriem aanhalen... Hè, we hebben gewoon op, een te, op te grote voet geleefd. Als we dat niet doen, dan hebben onze kinderen straks geen baan. Ja, en even, dus... even, even, even om dat duidelijk te hebben, dat is wel een politiek puntje. Ik hoop dat mensen dat begrijpen. Maar die 3% van de VVD, dat tekort terugbrengen tot 3%. Dat is doel nummer 1 in dat katshuis. Dat geldt ook voor uw partijen. Nee, het doel is om in de komende jaren naar begrotingsevenwicht oh. te komen... zodat wij de staatsschuld kunnen gaan ja. aflossen. Er is in Nederland een beetje zo'n bizarre discussie ontstaan... ook in de Tweede Kamer, alsof het alleen over 2013 zou gaan. Nee. En dat is niet zo. Daar kijkt de Europese Commissie ook niet alleen nee. naar en terecht. Want bijvoorbeeld Hongarije die heeft zijn private pensioenpot... in de, in de overheidskast gestort. Ja. En die zegt, ja, wij zijn, zitten binnen de 3 procent. Ja, dus, dat dus een boekhoudtrucje. Maar ja, dat is een boekhoudtruc. Nou, dat wordt terecht niet geaccepteerd. Nee, en dat zouden, dat zouden wij ook niet willen. Nee, maar dat zou wel een goed idee nee, gaan zijn. Nee, dat ja, zou heel slecht zijn, want dan kan we helemaal achteruit. We gaan achteruit. niet marchanderen. We gaan probleem. niet marchanderen. betekent uh, dat we niet natuurlijk gaan zeggen... we gaan nu op een groter tekort uitkomen, want dat halen we later wel weer in. Nee, het is nu boter bij de vis. Het is nu 3%. Precies. Het is nu 3%, dat zei u ook uiteindelijk, boter, boter bij de vis. Boter bij de vis. Maar goed, krijgen we op zich wel een aardig inkijken. Er zit maar even een gesprekje tussen twee mensen. hoe dat dan in dat katshuis gaat. Hè? Er zitten de zes. Zo wordt er gesproken waarschijnlijk. meneer Over het Erik. katshuis ja. doen wij geen mededeling. En we gaan er zelfs niet over. Nee, dus het grote de, de, het probleem, volgens mij, ja, van, van, van, de, de van de aanpak van politici, van de, van de Eurocrisis. Uh, is dat die aanpak niet werkt, omdat het middel. Uh, omdat het middel niet werkt. Uh, te veel bezuinigen kan uiteindelijk contraproductief werken. Ja, en dat want is... bijvoorbeeld om eens gewoon concreet maar voor mensen u... thuis, hè, bijvoorbeeld, wacht even, bijvoorbeeld uh, er zijn plannen die op tafel liggen, de nullijn. Dus mensen krijgen er niks bij, zeker ambtenaren en misschien ook een poging om een sociaal akkoord af te sluiten dat dat voor iedereen een paar jaar geldt. is. Dat, dat zijn toch hele concrete plannen ja. om de schade uh, te doen verminderen in Nederland. En dat lijkt me een heel slecht idee, en... omdat, omdat dat dat direct de besteding, de, de koopkracht... wat mensen te besteden hebben, uh, uh, aanpak, uh, uh, tekort doet. Dus mensen gaan minder besteden. En dan krijg je dus wat je op dit moment al in Zuid-Europa doet. In Spanje zijn ze bijvoorbeeld keihard aan het bezuinigen... Om uh, in 2013, want dat is de aanbeveling net als Nederland, onder de 3% te komen. Ze hebben een tekort dat is nu ongeveer 6%. Mm. En volgens de laatste schattingen van het IMF is dat in 2013 weer bijna ja. 6%. En dat komt dat ondanks al die bezuinigingen gaat die economie dan krimpen. Geet waardoor die tekorten als, uh, eigenlijk helemaal nee. niet dalen. Nee, en dat, dat is, zien nee. we in Griekenland, dat grote zien we in Spanje, dat zien we in Portugal. Onzeer. En ze, nee, dus, mevrouw Horst, als ik ook even mijn verhaal mag leggen. En politici hebben het dus voortdurend over het stabiliteits- en groeipact. Ja? Maar het leidt op dit moment tot, tot krimp en instabiliteit. Krimp van economieën en verdere instabiliteit op de obligatiemarkten. Mm -hmm. Omdat wat Spanje doet, dat, gaat zo, dat is zo omvangrijk, die bezuiniging... En dat, dat, dat die moeten. hele economie in een negatieve spiraal terechtkomt. Okay. En daarom is ook die, die, die opmerking van Knot... Uh, is toch niet zo uh, gelukkig, omdat toch de suggestie ja. wordt gewekt... dat de centrale bank niet meer zal ingrijpen... Ja. Uh, wat natuurlijk de speculanten alleen maar meer ruimte Kijk, geeft. Okay. Wat de heer ja? nu zegt, bah. eigenlijk zegt hij... we moeten blijven lenen, hè, want dat betekent het dan. Dat geld is er niet, dus je gaat dat uiteindelijk weer lenen... tegen hoge ja. rente. En dan moet dus strafbezuinigd worden, met name op de publieke sector... want daar zit het probleem. Je moet dus proberen de private sector, ja. het bedrijfsleven en burgers te ontzien... en je zult de overheid aan moeten pakken. En dat lukt in al die zuidelijke landen niet. Ja, Even nog even om, om wat concrete dingen voor mensen thuis eruit te krijgen, meneer Ergen. Er wordt ook gesproken over de BTW te verhogen met 1 of 2 procent ja, waarschijnlijk. Dat, dat is echt de slechtste denkbare maatregel, want dat is, dat is dus direct het on, on, on, ontmoedigen van uh, de consumptie. Dus wat je zult moeten doen, je zult natuurlijk uh, nu plannen moeten maken, uh, alternatieven moeten hebben om op termijn die begroting op orde te brengen. Maar het slechtste wat je nu kan doen, hmm. als dus behalve in Zuid-Europa ook nog eens in Noord-Europa landen als Nederland, uh, Duitsland, Finland... ook nee. nog eens verder op de, nee. op de rem gaan staan. Nee, maar... En je moet niet snoeien om te groeien, je moet sproeien om te groeien. Nee. Groei, is wat. Ja, ja, ja. Groei nee. is wat de Europese nee. economie maar, maar meneer, nodig meneer Eergang, heeft. En, en, en uw aanpak, mevrouw Wortman, nee. dat maakt het alleen maar erger. Want nee. u brengt de Europese economie in een spiraal naar beneden. Oké, okay. nee, je moet uh, sproeien om te groeien en het is geen hmm. groeipact... Maar een Krimp pakt. Nou, ja, meneer Eergang, dat is nou echt een goed voorbeeld van korte termijn politiek. U wil nog meer geld uit gaan geven wat we niet hebben. De financiële markten, uh, die hebben geen vertrouwen in de Europese regeringen... omdat er een te grote overheidsschuld is. Kijk naar landen zoals bijvoorbeeld Turkije. Die hebben begin uh, 2000, 2004, hebben die ingrijpende bezuinigingen en hervormingen doorgevoerd. Want het gaat niet alleen over de begroting. Het gaat ook over de arbeidsmarkt, het gaat over de concurrentie kracht flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Die hebben grote bezuinigingen doorgevoerd. Die hebben moeilijke jaren gehad met een negatieve economische groei. En kijk nu hoe, re, hoe het land ervoor staat. Die, die maken geen deel uit van de eurozone, maar zitten perfect binnen de grenzen van het Stabiliteits- en Groeipact. Die hebben enorm... Er is vertrouwen in die economie. Die hoeven niet meer overheidsgeld, want laten we wel wezen overheidsgeld, dat zijn onze belastingcenten. Nee, daar komen de buitenlandse investeerders graag naar Toe, mevrouw, om daar die mevrouw, economie verder te Wordman, versterken. Booming zijn mevrouw, ze. mevrouw Wordman, ik zou u adviseren om eerder. nog eens keer goed naar de Turkse economie te, uh, te kijken. Dan zult u zien dat de Turken veel meer importeren dan ze exporteren. Dus ze leven eigenlijk als land, uh, leven ze deels ook boven hun stand. En als u nou kijkt naar bijvoorbeeld Spanje... Je gaat het niet uh, kuw beledigen, hè? Ik zou graag in de positie van Turkije verkeren als, als, ik, als ik de Turkse economie vergelijk met ja. Europa. Maar er zit ook wel een groot probleem in die Turkse oh. economie. En dat kan zomaar opeens tot problemen leiden. Ja. Maar als ik, als ik nou ja, bijvoorbeeld kijk naar naar, ding, ja? als ja. ik nou kijk naar Spanje, wat er wordt nu gesuggereerd, alsof ze daar allemaal, die Zuid-Europese knoflooketers, die hebben allemaal te veel geld dat uitgegeven. We als als niet auto... gebruikt. Nee, we maar dat is wel een suggestie voortdurend vanuit Noord-Europa geweest. Spanje had de laagste staatsschuld van Europa, zo ongeveer voor de crisis. Ze hadden een begroting begrotingsoverschot. Groter dan Nederland. Spanje is gewoon geraakt door een enorme banken- en uh, vastgoedcrisis. Dat is geen probleem van een overheid die te veel geld nee. heeft uitgegeven. Nee. Het, het gevolg van die crisis was dat er een enorm begrotingstekort ontstaat. En dat is wat Europese politici als u nee. niet begrijpen, is dat als je dus dan ook nog eens een keer gaat bezuinigen dan maak je het probleem alleen maar nog erger omdat die economie gaat krimpen en dan verliezen nee. de financiële markten pas echt hun vervrouwen. maar... Juist daarom Kijkt het Europe nieuwe Europese economisch bestuur waar u tegen was... niet alleen naar de begrotingscijfers... maar ook of een land economisch gezond beleid voert? Want het kwam inderdaad door de hoge jeugdwerkeloosheid... en de ho te hoge private schuld. Dus daarom is juist dat nieuwe economisch bestuur zo belangrijk... om landen ook echt op een goede manier orde op zaken te laten stellen... zodat er weer economische groei komt. En u had het over Turkije. Natuurlijk heeft Turkije nu ook nog problemen, maar het zijn ten opzichte van de situatie waar wij in zitten. Luxe problemen. Ja. En daarom is het ook zo belangrijk... dat president Gül hier bij ons in Nederland... op, uh, uh, op, wer op uh, werkbezoek was, op uh, staatsbezoek. Omdat onze bedrijven met vestigingen in Turkije er weer van profiteren... en voor een deel ook van die boom van die Turkse economie... daar ook bedrijvigheid bevorderen... en daarmee ook meer export mogelijk maken. Ja, en dan, en dat, maakt de Turkse, dat is goed voor de Turk en dat is goed voor en daarom, Nederlandse bedrijven. Ja, en daarom dus zou het goed minst, zijn... Als wij niet voortdurend met dat vingertje naar Spanje wijzen, die gewoon echt in de grote problemen zitten en buiten hun eigen schuld nu een tekort hebben dat hoger ligt dan 3 procent, ook in 2013, wat de aanbeveling is van de Europese Commissie. Omdat als de Spaanse economie er weer bovenop ja. komt, als ze niet zo in idioot hoog tempo moeten bezuinigen, dan betekent dat ook voor de Nederlandse economie, Nederlandse bedrijven die exporteren naar Spanje, een groot voordeel en dat zou u, u, u zich misschien wat meer moeten realiseren dat het ook in het belang van de Nederlandse economie is dat, ja. uh, dat Spanje niet op ja. zo'n uh, idiote manier wordt aangepakt uh, met volstrekt onrealistische eisen aan het op orde brengen van de begroting in ja. eigenlijk een depressieachtige situatie met een werkloosheid van 50% ja, maar, onder jongeren. Maar daarom is er ook met ons belastinggeld ja. een noodfonds gemaakt zodat de dat de Span Spaanse ja. regering ook tijd krijgt om orde op zaken te Even stellen kon het ook in infrastructuur niet op. Hè? Je ziet zoveel regionale luchthavens waar eigenlijk geen passagiers voor waren. Er is met geld gesmeten. Eh, dus het verhaal dat de Spanjaarden alleen maar getroffen zijn... door een crisis van buiten klopt niet en dat moet nu bezuinigd worden. En als je nu naar Nederland kijkt, dan zeg ik... als er niks zou gebeuren, zouden wij op een begrotingstekort van 4,5... dus anderhalf extra uitkomen. Hè? We zouden mm. naar drie moeten gaan dacht je dat het niet mogelijk is om die anderhalf procentpunt gewoon in te lopen? Natuurlijk is dat mogelijk en dat zal ook blijken. Dat is niet kapot bezuinigd, dat verstand. Ja. Al bij al. als wij zo naar u drieën luisteren... dan is dat toch inderdaad wel een om maar een open deur uh, in te uh, slaan... een zeer ingewikkelde en complexe discussie... om eruit te komen en keuzes te bepalen, meneer Erik. Want u wil vooral heel veel niet. Maar de vraag is natuurlijk altijd, wat wil u wel? Ja, nou, wij zullen daar ook met, uh, met voorstellen voor komen. Wanneer eigenlijk? Oh, ja, als, na, na, na het, als het kabinet klaar is. Als het uh, kabinet daaruit komt, of de onderhandelaars... dan zullen wij met alternatieven uh, daarvoor komen. Uh, maar het geeft ook aan van dat we misschien een, een beetje mak minder makkelijk... ...makkelijk eh, moeten oordelen over Zuid-Europa. Want het gaat inderdaad over anderhalf procent. Ja. Het is onverstandig om ja. dat in één jaar te doen. Maar het kan natuurlijk wel. Maar van Zuid-Europese landen verlangen wij veel meer. Ja, hadden we misschien niet zo'n grote mond moeten hebben. Ja, want daar zijn we ook niet beter van geworden. Ach, ach. Ja, het gaat nu om de afspraken. Die liggen er. Dus die afspraken gaan we gezamenlijk... Nakomen. Dat is het enige wat gevraagd wordt. Okay. Dat moet nog blijken. Oké. Okay. Uh, meneer Ergang, bent u er al klaar voor op dat departement van Financiën? Want de SP wordt zo stil aan de grootste partijen. En dan bent u natuurlijk de geziene minister op dat departement. Hoe werkt dat? Nou, dat weet u meer dan ik. Ik uh, ben gekozen volksvertegenwoordiger en ik ga het erg aan mijn zin. Wel ja. leuk waarschijnlijk hè? dat uh, de partij zo hoog in de peiling staat. Is dat eigenlijk niet de reden dat u zo stil blijft? Want als je wat zegt, gaan mensen erover nadenken. Dus je kan maar beter stil blijven. Nee, nee, nee. U, uh, u zoekt er echt al. Iets achter waar er niks achter is. En ik zit met veel plezier in uh, okay. mijn uh, werkkamer Dat nou, was zomaar een aardigheidje. <laughs> uh, nou ja, we zijn er zo goed als doorheen. En morgen is de eerste ronde van de verkiezing in uh, Frankrijk. Frankrijk. Ja. En dan uh, zou ik toch even willen peilen. Stel dat wij Fransen waren en in Frankrijk zouden wonen. Wat een heerlijke gedachte. Mevrouw Wortman, uh, waar zou u op stemmen dan? Ja, uh, absoluut op Sarkozy, omdat uh, Hollande uh, echt uh, het land uh, nog verder uh, in, naar de, in de versukkeling helpt. Alhoewel ik niet vind dat Sarkozy de afgelopen jaren erg verstandig is opgetreden. Maar het is meer kiezen tussen kwaad en erger voor mij. Dus Sarkozy? Dus Sarkozy. Van baan? Al, voor mij is het helemaal niet tussen kwaad of erger. Ik vind dat Sarkozy een goed president is... Dat hij heeft geaccepteerd dat er boven Frankrijk nog een macht staat. En dat is de eurocommissaris voor de euro. Dus dat mm. hij ook zich aan die afspraken moet houden. Hollande vindt dat niet. Dus ik, eh, als ik zou kunnen stemmen, zou ik op Sarkozy stemmen. Ook. We komen hetzelfde uit in ieder ja. geval. Of... Nou, meneer Gang, uh... Ja, dit, ik denk dat ik als, uh, als SP dan uh, toch op een sociaaldemocrat zou stemmen. Ja, op Hollande. Ja. Omdat ik vind het ook heel goed dat hij dat uh, krimp- en instabiliteitspact van mevrouw Wortman ter discussie stelt. Want dat brengt Europa. Uh, niet uh, niet dichter bij een oplossing, maar verder daar vandaan. Krimp en instabiliteitsfactor. Daar is over nagedacht. Dus jullie komen toch met plannen. Hè? Ja. ja, wij ja, komen ja, met plannen. We ja, ja. al nagedacht. Ja, ja, Heel goed, ja, zeker. Oké. Nou, okay. ja. nou uh, Corine Woordman, Hans Verbalen en Ewart Eerkan, dank. En wat ons vooral is bijgebleven deze uitzending. Uh, je moet sproeien om. Uh, te groeien. Dit was uh, Tros uh, Kamerbreed uh, voor uh, vandaag. U kunt zich melden uh, bij troskamerbreed.nl en dan krijgt u de helpen. nieuwsbrief Sproeien met belastinggeld, hoor ik hier nog even mevrouw Wortman zeggen. Uh, redactie van deze uitzending, Roelien Axe, Lisbeth Witteman en Bart Mulders. Techniek, Jimmy van der Beek. Zometeen de NOS met het laatste nieuws en daarna Argos van de VPRO en dan Tros in bedrijf en niet te vergeten om twee uur de autoshow. Tros Kamerbreed is de volgende week weer met Margriet Vrouwens. Tot dan, dag. Samen trots. Nederland houdt de adem in. Met stevige tegenwind. Het huis boekje op orde krijgen. Financiële en economische problemen. Welke extra bezuinigingen komen er straks uit het Katshuis? Waardoor we sterker uit deze crisis komen. Radio 1 volgt de ontwikkelingen van dag tot dag. En zodra de plannen bekend zijn, krijgt u van ons een hele dag Nederland na het Katshuisakkoord. We snappen dat ook Nederland pijn zal moeten leiden. Wie gaat wat voelen van de bezuinigingsplannen van het kabinet Rutte? Dat raakt ons allemaal. Nederland na het Katshuisakkoord. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Pertinente vragen. Zonder zagen. Zeg Bart. Ja. Die elektrische heggenschap van Stiel voor maar 199 euro. Die moet ik echt hebben hoor. Zo, je hebt niet eens een heg. Nee, dat klopt. Maar wat niet is, kan nog komen. Bietje. Nou, ik heb niet zo'n dorst. Maar wat niet is, kan nog komen. <laughs> Stiel. Sterk werk.